9 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Massachusetts is voor het eerst een homohuwelijk gesloten. tussen een congreslid en zijn partner. De 72-jarige democraat Barney Frank trouwde er gisteravond met zijn 42-jarige vriend. Frank is sinds 1981 lid van het Huis van Afgevaardigden. De politicus was het eerste lid dat vrijwillig bekend maakte dat hij op mannen valt. Sindsdien staat hij bekend als een voorvechter van homorechten. Frank heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn in het congres en stopt in 2013. Massachusetts is een van de zes staten in de Verenigde Staten waar het homohuwelijk is toegestaan. In 2004 trouwde het eerste stel in deze staat. In het zuiden van Afghanistan zijn door bermbommen veertien mensen om het leven gekomen. In de provincie Kandahar reed een busje over een bermbom. Een tractor, die toestelde om te helpen, reed op een tweede bermbom. Volgens de VN lijkt het aantal burgerslachtoffers... van de oorlog in Afghanistan wel te dalen. De eerste vier maanden waren er 36 minder... dan de eerste vier maanden vorig jaar. Maar vorig jaar was dat nu toe het jaar met het hoogste aantal slachtoffers. Toen vielen er meer dan 3000 burgerdoden door het geweld in Afghanistan. Het dodental van de overstromingen in de Russische regio Krasnodar... aan de Zwarte Zee loopt op. Er zijn minstens 144 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden volgens de autoriteiten nog vermist. Het noodweer trof het gebied rond de stad Krimsk in de nacht van vrijdag op zaterdag. In één nacht viel evenveel regen als normaal in twee maanden tijd. De meeste mensen werden in hun slaap overvallen door het water en konden niet meer wegkomen. Anderen klommen op het dak van hun huis. Veel getroffen inwoners van het rampgebied geven de autoriteiten de schuld van de ramp. Om te voorkomen dat het waterpeil in een reservoir bij de Zwarte Zee te sterk zou stijgen, werd noodsluizen opengezet en dat is mogelijk samen met het noodweer de overstromingen veroorzaakt. Het weer vanuit het zuiden, buien. Die zijn soms stevig met plaatselijk onweer- en windstoten. Vanmiddag is het zuiden op een enkele bui na droog. Breekt de zon ook door. In het noorden nog lang bewolking en buien. En het is vanmiddag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 In dit uur stadslandbouw, een nieuwe mossoort. Nieuws over Janine en ik spring zo direct de vijver in hier voor het kapitool in het kader van de Big Jump om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit in Nederland. Welkom bij het tweede uur van de vroege vogels. Wat voor een wonderlijk bericht ons nu toch weer bereikt de afgelopen week. Collega Henny Radstaak, eh, met de zomer in de bol, eh, was op zoek naar een ideaal vakantieadres. Zag op de website van Vogelbescherming een aardige aanbieding van Landel Green Parks. Prachtige huisjes op prachtige locaties. En omdat zowel Landel als Vogelbescherming houden van natuur en het genieten van vogels... kunnen de leden van Vogelbescherming voor een gereduceerd tarief naar zo'n park... Kijk, dacht Henny, dat klinkt nou aantrekkelijk. Dus hij naar de site van Landel om alvast in de stemming te komen. Maar daar viel zijn verbaasde blik op een, een van de vaste attracties bij Landel. De Roofvogelshow. De hele zomer door op allerlei verschillende parken van Landel. Roofvogelshows, daar had Henny bij de vogelbescherming toch ook iets over gelezen. Dus terug naar vogelbescherming.nl. Waar toch heel duidelijk staat. Het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland neemt schrikbarend toe. De shows vinden vaak met slecht gehuisveste vogels plaats... in een onnatuurlijke omgeving onder het mom van voorlichting. Vogelbescherming spreekt zich daarom uit tegen het houden van roofvogelshows... en roept u daarom op geen shows meer te organiseren. Hoe zit dat nou? Willen de vogelvrienden dat we nou wel of juist niet bij Landal gaan genieten van En die dus maar even gebeld met Kees de Pater van Vogelbescherming. Wat is zijn standpunt? Wij zijn wel tegen roofvogelshow's. En we weten best dat Landal eh, niet met malafide roofvogelondernemers, eh, om het zo te zeggen, samenwerkt. Maar uiteindelijk is iedere roofvogelshow. Die, die bevordert zeg maar. direct of indirect de illegale diefstal uit de natuur van, eh, van vogels. En het. Eh, ...op een onjuiste manier houden van roofvogels door particulieren. Over enige tijd hebben we ook een gesprek om daar verder op in te gaan... ...en bij dat gesprek is onze intentie, in ieder geval onze inzet... ...dat die roofvogels afgebouwd gaan worden of beëindigd zullen worden. Op basis van wat de uitkomst van dat gesprek is... ...kijken we hoe we de samenwerking, eh, hoe die al dan niet gecontinueerd wordt. Nou, dat wordt vervolgd. Ook wij van Vroege Vogels roepen Landal Green Parks op stop met die roofvogelshows... We blijven de vakantiefolders controleren. Wel deze muziek loopt zijn wij nu naar buiten gelopen hier bij het kapitaal. Niet weer naar de bijenkast, daar waren we er straks, maar naar de vijver hier. U luisterde overigens naar Parisian Mode van de Engelse muziekuitgever... en dirigent Wolf Phillips, uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Um, ja, Ik sta hier met uh, Godelieve Wijvels. Godelieve, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van uh, Natuur en Milieu Overijssel. En uh, je bent hier, want vanmiddag om drie uur springen in heel Europa duizenden mensen het water in. En dat doen ze om aandacht te vragen voor de kwaliteit van beken, rivieren en meren. Want dat moet uh, veel beter. De Big Jump wordt ook in Nederland georganiseerd. Uh, daar doe jij ook al mee. Uh, we staan hier voor de vijver. We gaan alvast de aftrap nemen, hè? Ja, we gaan alvast een, uh, een sprong wagen. Ja. St Straks dus voor de zevende keer de Big Jump. W wat is dat nou precies en waar komt het vandaan? Nou, het komt eigenlijk uit uh, Duitsland. Het is begonnen bij de Elbe. En uh, daar, dat was gewoon ook een hele vieze rivier. En men vond uh, dat hij na uh, vele jaren toch een heel stuk schoner was. En om daar aandacht voor te vragen. En ook dat mensen gewoon in schoon water willen springen. Hebben ze georganiseerd dat op, ik weet niet op hoeveel plekken. Maar vanaf Tsjechië tot uh, het noorden helemaal van uh, Duitsland is men in het water gesprongen op, uh, in 2002. Dus zoals wij hier altijd het nieuwjaarsduik hebben. Hadden ze daar bedacht we gaan in sloot en plas springen. Ja, ja. ja, en echt om aandacht te vragen voor schoon water. Ja. En dat het ook zo belangrijk is uh, voor ons als mensen. Maar aandacht, is het nou aandacht op, kijk eens hoe schoon ons water is, we kunnen erin zwemmen. Of, nou, het is eigenlijk nog niet schoon genoeg, we willen er meer in zwemmen. Nou, beide eigenlijk. Hè? Het is heel sterk verbeterd gewoon de afgelopen jaren. Maar het kan nog beter. En zeker in Nederland kan het nog beter. Want als het gaat over zwemwaterkwaliteit, bungelen we Europese ergens onderaan. Okay. Nou, we, Laten we eens kijken hoe het hier bij het Capitool is. Ik geef de microfoon nu aan Jeanette Paramour, Die staat hier naast mij in waadpak. En Godelieve, wij, wij gaan de plomp in, hè? Ja, Oké, okay, nou, wel, ik, ga, ik heb een badjas aan. Die gaat, die gaat uit ook. Wauw, komt dit zien? Nou, kom <laughs> maar Godelieve, je hebt je kleren nog aan. Ik heb mijn kleren gewoon aan, want dat moet ook kunnen. Namelijk. Oh, even kijk eens even met oh gaan. hij doet het, hij doet het. Nou, acht, Wacht even, hoor. Ik heb natuurlijk een waadpak aan. Hè. Lekker veilig. Oh. Oh. oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Heerlijk, fles. Nou, het is, ik, ga, ik ga gelijk kopje onder ook. Ah, ongelooflijk. Wat een moed in het koude water. En nou, jij nog, hè? Het is helemaal niet zo koud. En het is hier... Eh, het, is hier mooi, het is een mooie plas hier. Nou is men al kopje onder gegaan. Nou, jij nog, hè? Kom eens. Nou, dat gaat de drul af. Daar waarschuw Wacht ik daar even mee. Ik moet zeggen hier, het water... Ja, het is zoet... Maar bijvoorbeeld dit je ziet tegenwoordig steeds meer mensen toch wel zwemmen. Ik kom uit Leiden en daar zie je ook mensen in de, in de Singel... en in, in, in, in, uh, in kades, um, in vaarten. Tegenwoordig is dat toch wel meer mogelijk, want het wordt beter. Nee, het, het is echt uh, een stuk beter geworden. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die daarvan genieten. Hè? Natuurlijk heb je ook echt uh, open Dus bijvoorbeeld Maarten van der Weide is Olympisch Kampioen uh, ja. 10 en kilometer. Dat, dat was hij nooit geworden als het water in Nederland niet steeds een klein beetje uh, beter wordt. Hoe is het in Overijssel? Nou, in Overijssel hebben we een hele schone plas ook. De, de, een van de schoonste is het Hulsbeek. Daar is van, uh, vanmiddag om drie uur de, de big jump. Maar er zijn ook nog steeds wel plekken waarvan je zegt dat het beter moet. En wat moet daar verbeteren? Nou, met name eigenlijk de, de inrichtingen uh, van het water. He. Dus zo'n natuurlijke inrichting zoals we die hier zien. Ja, dit is natuurlijk dat, prachtig. dat is ontzettend ja. uh, belangrijk. Uh, maar ook als het gaat natuurlijk over bestrijdingsmiddelen, uh, mest, uh, wat nog steeds, he, nutriënten die veel in het water komen, dat is eigenlijk nog steeds een probleem. En ik denk ook dat als je ziet wat er aan pilots allemaal is in Nederland, dan zou je zeggen, laten we die pilots gewoon eens een keertje echt gaan uitvoeren met z'n allen. Dan kan het nog een hele slag uh, beter. Dus er liggen genoeg plannen en dan moeten we het gewoon eens gaan doen. Ja. Want we ja. zijn al een heel eind. Oké, okay, vanmiddag om drie uur. Wa waar ben jij en ga je er dan weer in? Ja, vanmiddag ben ik uh, op het Huldesbeek, dus bij Oldenzaal. Maar je kunt ook springen in de Kralingse Plas, uh, in de Zaan dus met Maarten van der Weijden... of in uh, Almere bij de, het Waterhout. De ja. uh, Big Jump, hè, dat is de website van de Big Jump uh, NL, daar vind je alle locaties en ook alle activiteiten. En ik zou zeggen, kom niet om drie uur waarop we gaan springen... maar kom vooral om twee uur alvast. Dan kun je meedoen met allerlei activiteiten. Oké, okay, op de BigJump.nl, want in alle provincies gaan we gesprekken... Worden en dan kan je meedoen. Oké, okay, dankjewel. Nou, ik ga nog even onder, hoor. Heerlijk. Lekker, wat lekker is. Ik ga vaker te krijgen hier bij het kapitool. Inmiddels ben ik de, de vijf uur weer uitgeklommen. Uh, foto's en filmpjes uh, opvoegen vroegevogels.varen.nl. We lagen er toch echt in. Heerlijk water trouwens hoor. U moet echt meegaan vanmiddag bij de, bij de Big Jump. Uh, u luistert naar Le Tricotet uit de suite voor klavensymbol in G klein. Van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Um, we gaan naar Tuinreservaten. Welkom in tuinreservaten.nl gaat over meer dan alleen de natuur en biodiversiteit in eigen tuin. Het gaat ook over groen in de wijdere omgeving. Een goed voorbeeld daarvan is de stadslandbouw die in opkomst is. Op steeds meer plekken verbouwen stedelingen hun eigen voedsel. Braakliggende terreinen in de stad... die in een mum van tijd worden omgetoverd tot een veld met sla of peentjes... In Rotterdam verrijst op dit moment een van de grootste stadslandbouwprojecten van Nederland. Op een voormalig rangeerterrein in het havengebied liggen nu groenteakkertjes. Uit je eigen stad, heet het project. Henny Radstaken loopt over de stadsakkers met een van de initiatiefnemers, Bas de Groot. Het 1,8 hectare van het hek daar. 1,8 hectare? 1,8 hectare, ja. Ingeklemd tussen ja, de weg tussen Rotterdam en Schiedam en de, de tram die daar rijdt. Maar en daar aan, ligt... aan de andere kant... Uh... Ja. De Merwehaven, de Fruitpier. Ja, en Schiedam. Op uh, nog geen 100 meter verder. En ander 100 meter verder zien we Rotterdam... met uh, zeer dominant in het oog springend de, de, de Marconi-torens waar de gemeente zit. Gemeente Rotterdam. Er wordt gevreesd daar verderop. En aan de andere kant daar, uh, komt al het eerste, de eerste oogst uh, de grond uit. Ja, de eerste 4000 meter zijn in productie. En uh, ja, die oogstwal en dat gaat voornamelijk naar restaurants in Rotterdam. Wat wel aardig is, dat zijn, ze hebben een soort akkertjes ervan gemaakt, zo hebben we, het, hebben we het maar genoemd. En die hebben een bepaalde afmeting. En in die afmeting zitten zeven uh, velden. En elk veld heeft zijn eigen uh, familie staan op een bepaald moment. Dus laat zeggen, bijvoorbeeld een boon een vlinderbloemige. Die staat op één, op één veld. En uh, het jaar erop uh, schuift hij door naar het veld ernaast. Dus het duurt uiteindelijk zeven jaar dat hij weer terugkomt op het eerste veld. En van die zeven vlakken is er altijd één die we altijd braak hebben liggen. En braak is in dit geval een groenbemest, oftewel een plant die de bodem voet. Uh, ja. Ik zie bijenkasten daar. Ja, die zijn van onze hele grote partner, de stadsimker. Dit zijn jullie bestuivers? Dit zijn onze bestuivers, ja. ja. ja dit, is, dit is de beste vee voor de stad, zijn bijen. En ze doen het relatief goed in steden, beter dan in het buitengebied. Omdat hier grotere biodiversiteit is vaak dan in, uh, in het buitengebied... waar zeker in de landbouw uh, vaak monoculturen zijn. Dus er is wel vaak een bepaalde dracht, zoals het heet... of een bepaalde moment van voeding. Maar dat is dan maar op één moment van het jaar. En hier is altijd wel wat in bloei waar ze wat kunnen halen. Nou werken jullie met restaurants hier in de omgeving, in Rotterdam. Maar kunnen... Hoe nou ook hier komen en, en groenten kopen? We hebben net besloten, dus dat is heel vers van de pers... dat wij, we zijn nu elke zaterdag ook langzaam maar zeker aan het werk... dat we zaterdag op een bepaald moment even open gaan. En dan kunnen mensen hier gewoon uh, van de oogst van, dat, van die dag kunnen kopen. Maar in principe zijn we pas vanaf september echt open. En dan gingen jullie ook zelf met een restaurant draaien? Ja, we hebben een eigen restaurant. In een van de oude loodsen die hier nog staat? Ja, ja. Nee, we hebben een hele grote loods. Er zitten meerdere functies in. Eén functie is het restaurant. Maar ook een, een, het maar een soort boerenlandwinkel. Met uh, producten van onszelf. Maar ook met uh, producten van producenten. Dus voornamelijk agrariërs. Rond de stad die vers producten hebben. Waar wij ontzettend enthousiast van worden. In de zin dat ze een hele goede smaak hebben. Uh, en een heel goed verhaal erachter zit. Dit zijn de aardappels of niet? Ja, nou, dat is uh, goed herkend. Ja. Kijk, er wordt... Uh... Ja, er wordt nu even wat gewiet. Uh... Staat er veel tussen wat eruit moet? Er staat wel aardig wat tussen, ja. Van die grote stukken die uh, eruit moeten. Heb idee wat dat dan is met die gele bloemetjes? Geen idee. Ik weet alleen <laughs> dat het onkruid is. Dat het hoort, het het hoort niet tussen de aardappels? Nee nee, nee, nee, nee. De aardappels zijn de witte bloemetjes dus. Ja, dus dit gaat ook weg? Ja, ja, die ben ik er allemaal aan het uithalen. Allemaal ja. raapzaad eruit. Het is dus raapzaad. Ja. raapzaad. Oké. Okay. En ik zie wat kweek staan, aan is dus een gras en zo. Nou, dat is heel, uh, kweek is heel vervelend. Jullie zijn dit als ja, privé-initiatief begonnen. Waarom eigenlijk? Vanuit verschillende doelstellingen. Laat zeggen, we hebben hier helemaal bovenaan staat een stichting. En de stichting heeft als doel uh, de voedselproductie weer terugbrengen naar de stedeling. Omdat ja? we te veel vervreemd zijn van waar ons voedsel vandaan komt. Ja. ja. ja uit de supermarkt. Ja, inderdaad. Dus onder andere dat. En we vinden het ook belangrijk uh, dat, uh, dat mensen ook in aanraking komen met de agrarische sector... En we vinden dat uiteindelijk dat de, nou, de, het voedselsysteem is enigszins ziek vinden wij. En we willen daar heel graag een klein uh, speldeprikje geven om, om te kijken hoe dat anders kan. Hier verderop uh, zit een winkelier die heeft kip. 13,99 voor 10 kilo kip. Dat kan dus niet. Dat kan niet goed zijn voor de kip. Maar hoe gaan jullie dat doen met die kippen? Nou, de legkippen gaan uiteindelijk hier in mobiele hokken mee in de groenteteelt. En onze vleeskippen die hebben de, de, de stal in het pand met het uitloop naar buiten. Maar zo mobiele kippen mee met de teelt tegen zijn? Nou, ja, laten we zeggen wat ik al vertelde. Er zijn allemaal kleine vakjes. Zeven van die vakjes per akkertje. Op het moment dat daar iets wordt geoogst, dan komt er een kipphok voor rijden. En die kippen die eten de gewasrest op, dus die maken alles schoon. Die beluchten het. Die eten bepaalde insecten die schadelijk zijn voor de, voor de teelten, die eten ze op. En ze bemesten het. En dat laatste is vooral heel erg belangrijk. En we doen elk jaar doen wij dit hele, deze locatie doen wij een basisbemesting geven. Maar die kippen die geven de piekbemesting. Dus stel je voor dat hier nou bladgewassen staan, dus de, de, de snijbiet. En uiteindelijk komt daar een kool. Een kool is een, een gewas die redelijk wat stikstof vraagt. Dan laten we die kippen iets langer lopen. Want we weten hoeveel kippen erin zitten in zo'n hok. We weten hoeveel ze schijten, hoeveel voeding ze hebben gekregen. Dus uiteindelijk hoeveel stikstof er in de grond komt. En die kippen zorgen dus net, om die, net genoeg bemesting om die kool aan te jagen. En daarna gaat hij over op de basisbemesting. Al een paar ruggetjes te gaan, hè, met Ah ja, ja, zeker weten, zeker weten. Succes. Oh, even pauze, hoor. Dit is nog een mooi voorbeeld van, uh, van biodiversiteit. We hebben dus een aantal hoeken die dus niet echt meegaan in de basis teelt. En die staan nu uh, voor dit jaar helemaal vol met een mengsel van voornamelijk facelia met wat koolzaad erin. En je ziet het meteen, hè, want het miggelt van de bijen, de hommels, ja. vlinders. Ja, nee, uh, zeker. Ik uh, zag net een koolwitje en ik heb al een uh, citroentje gezien. Verschillende bijtjes, uh, verschillende hommeltjes, akkerhommeltjes heb ik al gezien. We gaan even verder kijken, want jullie hebben, ja, jullie hebben twee loodsen. Die ik, uh... Eén loods. De andere is van de, buur als de buurman. Maar tussen de twee loodsen hebben we inderdaad een kas. Ja, precies. Daar ook even ja. naartoe. Ja. En dan staan we in de kas. Hier staan potten met uh, basilicum, volgens mij. Ja, goed gezien. Basilicum genovese, voornamelijk. En uh, vanaf oktober uh, gaan wij hier een uh, nieuw systeem bouwen. Dat is een uh, aquaponics systeem. Dat is de combinatie van aquacultuur en hydrocultuur. En hier in de kas wordt het hydrocultuur deel. Er komen bassins met, uh, met uh, platen erop, met gaten erin. En in die gaten zitten allemaal planten, voornamelijk kruiden en bladgewassen, die wij dus echt jaar rond kunnen telen. Op het water? Op het water, bemest met, uh, laten zeggen, visafval, oftewel stront. In onze loods hebben we straks ja? twee systemen staan. Eentje waar tilapia in wordt gekweekt en eentje waar meerval in wordt gekweekt. En die bemesten deze planten. Uniek voor Nederland, denk ik? Uh, er zijn een aantal meer mensen mee bezig, maar uh, commercieel nog niet. We hebben jullie hier een, een, een stuk land waarop jullie uh, de gewassen verbouwen. Er komen straks uh, kippen, er komen straks vissen. <lacht> er is een restaurant in aanbouw, een winkel. Een paddenstoelen. paddenstoelen. Paddenstoelen ik ook nog? Ja, ja. ja, 40 meter paddenstoelen, drie soorten. Wanneer kunnen we hier uh, aanschuiven aan het diner in het restaurant? We willen september willen we open en 22 september hebben we een, een groot uh, openingsfeest en dan uh, verwachten we dat we van woensdag tot en met zondagmiddag open zijn en dan kan iedereen aankomen schuiven om te lunchen of om te dineren, om een workshop te volgen, om misschien je eigen aquaponics thuis te bouwen in een minisysteem of om uh, te leren wekken. Noem het maar op alles, alles wat met eten te maken etenproductie, etenverwerking. Uh, dat uh, willen we hier aanbieden. Eten van Rotterdams grond. Uit je eigen stad. Uit het Parijse Grand Café van begin 1900. Loin du bal van de Franse componist André Gillet. Uitgevoerd door salonorkest Orkest Trocadiro. Er zijn maar weinig onderwerpen die gegarandeerd bij ons in Vroege Vogels op de radio komen. Meestal hebben we zo'n groot aanbod van leuke en bijzondere en nieuwswaardige items... dat we heel streng gaan selecteren. Maar één soort onderwerp heeft voorrang... Dat is als er een nieuwe plant- of diersoort is ontdekt. Nieuwelingen hebben een streepje voor. Dus is er deze week iemand naar Tessel gestuurd. Want in het Nationaal Park De Duinen van Texel is, het een, is in het Mokslootgebied een mos ontdekt... dat in 1951 voor het laatst was gezien. Het is gevonden door Kees Bruin, een ex-boswachter van Staatsbosbeheer... die de terreinen nu nog inventariseert. Joost Huizing is met hem op pad. Ergens hier staat het. Hier zie je van die stengeltjes. Hele donkere stengeltjes. Dit is het uh, purperschorbioenmos. Ik, he ik vind het helemaal niet purper. Eruit zien. Nee, dan moet je het ook echt onder de microscoop leggen. <laughs> en Dan kun je zien dat die in de lage delen, dat lijkt nou bijna zwart, hè? wat je hier ja, ziet. Ja. Dat is dan een beetje purperkleurig, een beetje paarszwartachtig. En het kopje van het mors is dan wel groen. Hè? En daardoor valt het er nog een beetje op. Zo heb ik het ook in eerste instantie gevonden. Want als je zo rechtop staat en je kijkt naar de grond. Nou ja, je ziet het, er, er ligt een algekortje. En die, die grond zelf is helemaal eh, donker. Dus die donkere stengeltjes van het mors vallen nauwelijks op. Je moet echt een beetje krom gaan staan. En ja. Dat deed ik dan, want ik zoek van weer een mos. En toen dacht ik, hé, hey, wat hebben we daar? Dus maar het is, ik... een, het is een voor, een, een voor een leek... Een onogelijk mosje. Ja, zelfs niet. Ja, Sorry hoor. Maar... Ja, nee, nee, daar volkomen bijheen. Zo is een onogelijk mosje. Eh, sommige mossen zijn van zichzelf groot en, en vrij opvallend gekleurd, zoals pluimstaartmos of zo. Dat is een heel groot ding. Die kan wel eh, 10, 15 centimeter worden. Een dikke stengel en grote bladers. Dus die ziet een leek ook wel staan. Maar dit is veel kleiner. Alleen omdat er dus zo'n echte mosseman langs kwam. Is hij ontdekt? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik moet zeggen, ik ben er zelf waarschijnlijk ook wel eens een keer fluitend voorbij gelopen hier op deze plek. Want ik kom hier regelmatig in al die valleien die hier in de buurt zijn afgeplacht. Staat hij er dan al veel langer? Hij blijkt dus over tientallen meters verspreid op een aantal plekken te staan. En dat betekent dat hij dus echt niet van vorig jaar is, maar dat hij er al een aantal jaren staat. Enig idee hoe hij hier is gekomen? Het mos is zeg maar, was helemaal uit Nederland verdwenen. Dus de enige... ja, 60 jaar geleden al? Ja, 60 jaar geleden. Wij, wij hij... twee hadden hem nog nooit eerder kunnen nee, zien. Nee, wij zijn zo oud dat we hem nog nooit hadden kunnen zien. De laatste waarneming is van 1951. En daarna is hij verdwenen. En hij kan er maar op één manier nog gekomen zijn. en Dat is via een sporen. Die kunnen heel uh, grote afstanden gewoon met luchtstromen meevliegen. En dan op een zeker moment dalen ze weer en vallen ze op de grond. En ja, dan is het natuurlijk uh, maar net het geluk dat die sporen op het juiste plekje valt... waar hij dus kan kiemen, waar er een, een mosplantje uit vandaan kan... De omstandigheden moeten goed zijn, dan heeft hij een kans. Maar 99,99% uh, ,99 van de sporen die heeft voor niks geleefd. Ja, daar komt het in feite op neer, want de massa valt eh, natuurlijk op de verkeerde plek. Die vallen op de dam in Amsterdam, of op de snelweg, of waar dan ook maar. Of van mijn partier, in hij ja, hier vijf meter verderop en dan is het al fout de boel. Want het wordt ook wel gezegd, het milieu selecteert gewoon, alles is overal, maar het milieu selecteert. En dat, is, dat kun je hier heel goed zien. En het geluk met morsen is dus dat die sporen zo ver kunnen vliegen. Meestal is de wind hier uit het westen. Dus dan kijk ik naar het westen en dan denk ik, kan die uit Engeland komen? Dat is wel een voor de hand liggende gedachte. Hier is het heel zeldzaam, maar in Engeland, met name natuurlijk Schotland, Wales, Cornwall ook, maar vooral Wales en Schotland en het leekdistrict en zo, die zijn ongelooflijk rijke mossen en daar staat dit mos. Dus de kans dat het daar vandaan komt is, is vrij groot, ook vanwege die overheers in de overheersende westenwind. Maar het is wel heel leuk dat we in Nederland weer een soort terug hebben die er zo lang niet was. Het begint een beetje te druppelen, maar daar kunnen wij wel tegen. En, uh, het is normaal. Ja, houdt het is he? houd van water, dus ja. dat is geen probleem. Noem nog eventjes als besluit zijn officiële naam. Want zijn Nederlandse naam is mooi, maar vaak zijn die Latijnse namen nog mooier. Ja, nou dat is Scorpidium Revolvens. En Scorpidium is dus een geslachtsnaam met een schorpioen zit er al in, ja. schorpioenmossen zijn dat. Twee Verwante soorten, dat zijn revolvens en Scorpidium corsoni. En daar is in het verleden wel wat verwarring over geweest: Van is het nou één soort of zijn er twee soorten? Nou, een tijd terug is dat door een Zweedse mosseman is dat echt definitief uitgezocht en het bleken twee soorten te zijn. De ene is eenhuizig en de andere tweehuizig. Dat wil zeggen, die heeft aparte mannelijke en vrouwelijke plantjes. In de andere zitten de mannelijke en de vrouwelijke orgaantjes op dezelfde plant en het rare was nou uh, dat ik uh, die uh, revolvens die is vijf keer in Nederland gevonden, altijd in het oosten van het land, in in uh, kwelsituaties in heidachtige terreinen. Dus die verwacht je helemaal niet in de duinen. Terwijl die andere, die Corsoni, dat is het groenschorpioemers... die is uh, wel in de duinen gevonden in het verleden. De vaste wal is al heel lang weg. Dus die zou je eigenlijk veel eerder verwachten. Dat was voor, voor mij even uh, schrikken, maar zeggen, toen ik hem onder de microscoop had. En dan kwam ik toch op die revolver. En ja, dat kon ik zelf eerst eigenlijk nauwelijks geloven. En in zo'n geval dan kun je het me beter laten verifiëren door een, uh, een echte kenner. En uh, dat was uh, dokter Henk Siebel. Nou, die kon het bevestigen dat het inderdaad uh, purperschottenpioen was. Ondanks dat het niet, zeg maar, in een duimvlaar direct voor de hand zou liggen. Maar ja, dan zie je de natuur, die weet het altijd beter. Dus uh, <lacht> hij staat hier, ja. Een tevreden mens. Ja hoor, ik ben dik tevreden. Ik vind het een ja. hele leuke vondst natuurlijk. Ken maar het moet, moeten we nou in heel Nederland blij zijn... De vlaghuid van we hebben er weer een soort bij? Ja, nou ja, de vlaghuid is wat erg sterk uitgedrukt misschien. Maar ik, elke soort die erbij komt, en zeker op, op een natuurlijke manier, dat is leuk. En het is natuurlijk extra leuk als het iets is wat je vroeger al gehad hebt... wat op verschillende plaatsen gestaan heeft, maar door de omstandigheden verdwenen is. Dat het dan toch op eigen kracht weer weet terug te komen. Dat is natuurlijk erg extra leuk. De vlag mag uit voor het purper schorpioenmos. Het is bevestigd, het is hem echt. Een paar foto's van het nieuwste Nederlandse mos staan nu op vroegevogels.vara.nl. van de Franse componist François Couperin, La Talente... uitgevoerd door Alexandre Tarot. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, u weet natuurlijk dat wij in actie zijn begonnen... om de handel in wilde dieren op Marktplaats te stoppen. Er staat een petitie op onze site... die door ruim 33.000 mensen is ondertekend. Maar Marktplaats werkt niet mee... Ze blijven advertenties van wilde dieren plaatsen en daarmee klaar. Nou, hoewel klaar. Misschien komt er eindelijk schot in de zaak. Afgelopen week werden er in de Tweede Kamer twee moties met succes ingediend. De SP kwam met de motie om wilde dierenhandel op internet te stoppen. De partij vroeg daarbij de regering onze petitie te ondertekenen. Laten we even horen wat staatssecretaris Bleker daarover te zeggen had. Nou, voorzitter, ik zal die petitie eens even goed lezen. Ik sluit het helemaal niet uit, want uh, ik ben eigenlijk ook wel een vroege vogel. Dus ik ga het echt even heel goed bekijken, die vroege vogel uh, uh, uh, declaratie. <laughs> de vroege vogel declaratie. Kijk, zo hoor je nog eens wat Bleker. Een vroege vogel, dat is mooi. En dankzij een motie van de Partij voor de Dieren... komt er een lijst met dieren die je wel en niet mag houden en verkopen. Bleker beloofde dat hij bij twijfel, en dat bij twijfel een dier niet op die zogenoemde positief lijst komt. Dat betekent dat bepaalde roofvogels, reptielen en amfibieën... in de toekomst niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren... is er, net als wij, heel blij mee. We zijn nu echt een stap dichter bij het verbod op het houden van roofvogels... reptielen en andere dieren die niet geschikt zijn als huisdier. En als die beperkte positief lijst er is... dan kan Marktplaats niet anders dan ook die dieren gewoon weer van haar website... En dan komen er dus veel minder dieren in de handel die je niet in kooitjes of in huiskamers wil zien. Schiphol. Kort geleden zijn twee parcelen landbouwgrond... pal naast de polderbaan verkocht zonder beperkingen. Dat wil zeggen dat de boer er alles op mag verbouwen wat hij wil. maïs of graan bijvoorbeeld. En daar zijn nou net ganzen toevallig erg dol op. Niet echt handig vindt faunabescherming... want als je ganzen wil weren rond Schiphol... moet je daar natuurlijk geen lekkere hapjes laten groeien. Ganzen hou je alleen weg door gewassen te laten groeien... die ze niet lekker vinden. Daar hebben we het vaker over gehad in vroege vogels. De dierenbeschermers hebben tot aan de recht... Echter geprobeerd het vergassen van ganzen te voorkomen, maar zonder succes. Aangezien een graan- of maïsverbod wel mogelijk is... gaat faunenbescherming de grondverkopen voor het dan nauwlettend in de gaten houden. Dieren in het nieuws. Knokkelkoorts, gele koorts, de West-Nijlziekte. Het zijn weliswaar tropische ziekten, maar de kans dat we die gewoon in ons eigen land kunnen oplopen... wordt steeds groter wordt steeds groter. Dat zegt Veerle Verstijrt van het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde. Zij vond in België 24 verschillende muggensoorten en in Nederland zijn dat er zelfs 37. Een paar daarvan zijn tropische muggen. Maar ook onze gewone huismug kan wel degelijk verschillende virussen overbrengen. Vervelende virussen overbrengen. Moeten we ons nu zorgen gaan maken, vroegen we aan entomoloog Sander Koenraad van de Wageningen Universiteit. Het is zeker ...die we goed in de gaten moeten houden. Niet alleen in Nederland en België, maar over heel Europa. In Zuid-Europa, daar vindt al de overdracht van dit soort uh, ziektes plaats. Um, voor Nederland is de situatie natuurlijk net iets anders. Uh, we zitten hier wat, uh, toch wat, net wat kouder en koelere en wat strengere winters. Uh, zo af en toe treffen we exotische muggen aan... Uh, ...die mogelijk ook tropische ziektes uh, kunnen overbrengen. Helaas bestaan er nog geen goede vaccins of uh, medicijnen om dit soort ziektes... Uh, ...te voorkomen en te genezen. Dus daar moet ook onderzoek naar gedaan worden. Maar het risico erop wordt vooralsnog als heel klein eh, ingeschat. Omdat er toch zo'n eh, ja, dus mug moet er zijn. Het virus moet door een besmette persoon naar binnen gebracht worden. Of eh, naar Nederland. En het klimaat, eh, de temperaturen moet gunstig zijn... ...zodat ook de overdracht van zo'n ziekte daadwerkelijk kan optreden. Water. We moeten zuinig zijn met onze sloten, want dat zijn de hotspots van biodiversiteit. Al dus Ralf Verdonschot van Alterra Wageningen Universiteit. Hij promoveerde onlangs op de ecologie van sloten, want daar is gek genoeg weinig over bekend. Sloten worden meer gezien als hydrologische infrastructuur dan als natuur, al dus de onderzoeker. De soortenrijkdom is vaak groot, maar wordt ook regelmatig verstoord door landbouwactiviteiten en waterbeheer. Hij vergelijkt het slotenbestand dan ook met een telkens verschuivend mozaïek van wisselende habitats. Soms is wetenschap net poëzie. Zometeen veel meer over waterkwaliteit als we doorpraten over, nou, onder andere over de sprong die we net in, het, in de vijver van het kapitaal hebben gemaakt. De zee. De temperatuurstijging van het noordzeewater zorgt voor een toename van krabben en van de kleine mantelmeel die de krab eet. En daarmee is voor het eerst aangetoond dat verandering van de zeewatertemperatuur ook invloed heeft op het landleven. Al dus onderzoekers in Biology Letters. Sinds de jaren 80 is de zeewatertemperatuur met 1 graad gestegen. En hier profiteert bijvoorbeeld plankton van. En krabben eten graag plankton, komen vaak aan het wateroppervlak en zijn zo een makkelijke prooi voor de mantelmeeuw. Meer mantelmeeuwen betekent ook meer meeuwepoep op het land. En wat dat dan weer voor effecten heeft... daar moeten de biologen zich nog over buigen. Klein Grut. Dat er uh, vliegen zijn die hun eitjes in mieren leggen... dat is op zich geen nieuws. Maar wel dat werelds allerkleinste vlieg, levend in Thailand... en slechts 0,4 millimeter lang, dat ook doet. Hij zoekt daar dan wel de allerkleinste mier voor uit. Want anders gaat het niet. Onthoofdende vliegen leggen hun eitjes in het hoofd van een mier. En wanneer die uitkomen, blijven de larven daar net zo lang doorgroeien... tot de kop van de mier eraf valt. Een mierenkop van een halve millimeter is al groot genoeg, zo blijkt nu. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. <truimertijd> Het van de Franse chansonnier, chansonnier Georges Brassens, uitgevoerd in de stijl van Django Reinhardt door het ensemble Les pommes de ma douche. Les pommes de ma douche? De appels. Ja, je net zit City naast dus je moet regelen, de appels. de appels van mijn douche. Ja, <laughs> We gaan maar snel uh, over serieuze zaken praten. Onze sloten, beken en meren zijn een stuk schoner dan 20, 30 jaar geleden, zelfs in het agrarisch gebied. Dat blijkt uit het boek Bestrijdingsmiddelen en Waterkwaliteit. Maar is alles wel goud dat daar blinkt? Een van de schrijvers is de leidse hoogleraar Conservation Biology Geert de Geert, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, wat, wat nu te doen? De loftrompet uit. Uh, alleen maar goed nieuws. We, we hoorden net in de, in de Big Jump, de sprong in de Vijver, die we maakten, dat het. Ja, wel goed, maar toch ook weer niet. Hoe, hoe zit het? Nou, ik zou het goede nieuws laten overheersen. Er wordt vaak gesomberd over het milieu. Maar als je ook goed nieuws hebt, dan moet je dat, denk ik ook, eh, inderdaad wereldkundig maken. En dat hebben we gedaan in het boek. We hebben de laatste 15 jaar alle meetgegevens op een rijtje gezet. En dan zie je toch, afhankelijk van welke maat je neemt, dat het 70 tot 90 procent schoner is geworden. Dan... Dan zeg maar de periodes 1997. Dus 97 ten opzichte van 2010, 70% tot 90% is het nu schoner als het gaat over bestrijdingsmiddelen in oppervlakte. Ja. Nou, dat is inderdaad goed nieuws, want we kwamen natuurlijk van ver. Ik, ik, ik weet, ik weet, goed toen ik op de middelbare school, zat, jaren 80, toen was natuurlijk de grap van dat je je filmrolletje kon, uh, kon ontwikkelen in Sloot en Plas en, en Rijn. En, en, en nog iets langer geleden. Uh, het wereldberoemde boek van uh, Rachel Carson, uh, Silent Spring. Uh, en zij was eigenlijk de eerste die schreef over de gevaren van bestrijdingsmiddelen in de, in, in de natuur. Wat, wat maakte zij toen duidelijk? Nou, zij maakte eigenlijk duidelijk als we zo door zouden gaan als toen. Dat je inderdaad um, grote problemen krijgt met de natuur en het milieu. Dode vogels. Uh, dat was ook in Nederland het geval. Die, to, die toch ja, door hun eieren zakten, door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Uit die door hun eieren zakte? Ja, de, de ijschaal van vogels werd eigenlijk steeds dunner. Omdat de chemicaliën, zeg maar. Nou ja, door de chemicaliën die de vogels binnenkregen. werd de ijschaal te dun. Dus de vogel legde wel de eitjes, ging erop zitten en zakte eigenlijk door zijn eigen eieren. En gebeurde dat toen ook? Ja, dat gebeurde in die tijd wel. Dus de biologen in het veld, die namen dat gewoon. Maar die kwamen bij nesten terecht waar er. Ja, ja, wat wat, wat ja, blijft er dan over? Wat snapte oh ja, er Een droog, beetje vieze wat... troep zou ik zeggen. Ja. Dus eh, toen was ook de voorspelling dat met name ook roofvogels sterk in, achter, in een aantal achteruit zouden gaan. Nou, ook toen, of toen, toen zijn we eigenlijk voor het eerst toch serieus met het Natuur en Milieubeleid, in dit geval het Milieubeleid, aan de gang gegaan. Stoffen als DDT en allerlei organische kwikverbindingen zijn toen verboden. En... Want die kwamen in ons, uh, in ons water en in de, in de grond terecht. Ja, en eigenlijk andersom eerst in de grond en daarna in het water. Ja, ja en via de vissen, zeg maar bijvoorbeeld in de vogels. Uh, of dus via de voedselketen, kwam dat in de top, eigenlijk van de voedselketen terecht. En daar kreeg je dan, daar zagen we dan als eerste bij die roofvogels toch die schadelijke effecten. En voor het water waren er toen ook massale vissterftes. Um, ho hoe komt het dat het water nu uh, zeg maar in stappen veel schoner is geworden? Doordat eigenlijk die alarmbellen zijn gaan rinkelen... zijn we in het beleid, maar uh, je begint met plannen maken... die zijn ook uitgevoerd. Dus ook de, de meest schadelijke stoffen zijn van de markt gegaan. Zoals? Nou, dat was DDT, dus die organochloorverbindingen die die problemen gaven bij de roofvogels. Dat is inderdaad verdwenen. En we zijn dus andere middelen gaan toelaten die veiliger zijn voor natuur en milieu. En dat is, nou, we hebben talloze maatregelen ook genomen in de loop der jaren. En die zijn ook uitgevoerd door de boeren en tuinders. Ja, dus minder en andere middelen gebruiken? Wat, wat voor maatregelen zijn er nog meer genomen? Nou, Is dat een we hebben een landinrichting bijvoorbeeld? Of? Ja, we hebben zo rond uh, 2000 hebben we ook nog een belangrijke stap gezet. Dat blijkt ook uit het boek. Toen zijn we gewoon ietsje verder van de waterkant gaan spuiten, om het zo maar eens te zeggen. Dus we hebben kleine bufferstroken gemaakt. variërend van 25 centimeter tot anderhalve meter breed. Waardoor je toch de belasting van het oppervlaktewater behoorlijk kon terugdringen. Want Het is natuurlijk bekend, na de Tweede Wereldoorlog... is Nederland natuurlijk kampioen uh, voedselproductie geworden, landbouw. Daar zijn we verschrikkelijk goed in. Dat heeft, daar berichten wij natuurlijk ook vaker over, ook kwalijke kanten. Er werd dus tot 25 centimeter aan de slootkant werd er gespoten en bebouwd. Dat is nog steeds het geval, hoor. Dus uh, in, in granen of zo, dan kan, je dus vrij, dan kan je 25 centimeter van de slootkant... Hè, waar die begint naar beneden te gaan... Ja. mag je nog steeds met je chemicaliën werken, ja. Ja. Maar er is toen besloten om wat meer, uh, wat meer marge te nemen, of niet? Nee, toen hebben we, eigenlijk, hebben we gezegd, nou laten we 25 centimeter oh, dat de is de marge. de marge. Ja, dus ja. dat is de smalste bufferstrook die we hebben gemaakt langs dat soort gewassen. Bij anderen is het 50 centimeter en bij hele intensieve gewassen, zoals aardappelen en bloembollen, is het anderhalve meter breed. Ja. Dat dus voor zover het goede nieuws. Want daarmee zouden we beginnen. Het gaat een ja. heel goed ja. stuk beter dan uh, tien jaar geleden. En zeker in vergelijking met vijftig jaar geleden. Wat gaat er nog niet goed? Wat komt u tegen? Nou, je ziet toch dat natuurlijk de, de milieunormen regelmatig worden overschreden. En dat moeten we gewoon eigenlijk in het hele land gewoon niet willen. Dus um, we hebben wel allerlei nieuwe middelen. Maar al die kleine beetjes bij elkaar. die zorgen er toch voor dat regelmatig de waterkwaliteit nog niet zo goed is. als die zou moeten zijn. Ja, u zegt in het hele land. Ja. Uh, maar als ik, uh, want het is een prachtig rapport, wat ook heel goed te lezen valt uh, voor, uh, de, uh, voor leken. Maar ik zie heel veel plaatjes en dan zie ik met prachtige bolletjes wordt dan aangegeven wat waar gevonden wordt. En op één hier kom ik toch altijd terecht in het gebied uh, Rotterdam, Den Haag, naar nou, Westland, zeg maar. Dat klopt. Wat, Zij... wat, gaat, daar, wat gaat daar mis? Nou ja, dat, dat zijn eigenlijk, uh, toch, uh, daar, daar zitten echte problemen in. in. Het westen van het land, Rijnland, uh, de, de, de, de Schieland, uh, die hoek. Dus dat is de bollenteelt, de intensieve gewassen. En daar zie je gewoon dat het toch niet lukt om het water in orde te krijgen. Dat is eigenlijk maar 1 à 2 procent van het landbouwoppervlak van Nederland... waar we gewoon die hardnekkige knelpunten hebben. Als we dat zouden op kunnen lossen... dan zou je 45 procent milieuwinst nog kunnen boeken. Dus... 1 à 2 procent is verantwoordelijk voor 45 procent van de milieubelasting. Ja. En hoe, hoe vuil zijn daar dan de, de sloten en de vaarten? Nou, Dat wil zeggen dat de, de normen die de overheid vanuit Nederland of van Europa heeft gesteld, dat die twee van de drie jaren worden overschreden. Maar betekent dat, want we zijn net hier, ik ben net hier met de directeur van Natuur en Milieu Overijssel in, in, in de plomp gesprongen en dat ging allemaal goed. Uh, nog wat water binnengekregen ook en ik leef nog. Zou dat daar eigenlijk niet, moet je dat daar eigenlijk niet doen? Nou, ik denk dat dat rustig kan. Uh, we hebben Gelukkig een, uh, veel veiligheidskleppen uh, in het systeem ingebouwd. En als je daar als mens invalt, dan uh, dat gaat dat prima. Ja. Nee, maar Ik bedoel, het uh, ik, ik is natuurlijk overdrachtelijk. Kan je daar drinken? Kunnen daar vogels? Wat, wat u daarnet beschreven over het gevaar voor vogels en voor dieren. Is dat daar wel het geval? Nou, je moet denken dat 95% van de soorten is in die gebieden beschermd. Maar voor die resterende 5%, daar kan dus een effect als gevolg van bestrijdingsmiddelen optreden. Betekent dat dat daar nog steeds te veel gespoten wordt? Of de verkeerde producten? Of te dicht bij de sloot? Nou, Op een of andere manier komen ze in de sloot terecht. Ja. Het gebruik in die teelt is heel erg groot. Hè. In de bloembollen gebruiken we ongeveer 42 kilogram per hectare. Nou, Dat is een andere teelt Of gemiddeld in Nederland is dat zeg maar 7 kilogram per hectare. Dus daar zit een enorm verschil ja. in. Maar het is toegestaan. Wat... Het is toegestaan, ja. ja. Wat zou daar moeten gebeuren om ook daar het water uh, zeg maar, net zo goed te maken... als de, de vijver hier... Nou, je zou eigenlijk twee dingen kunnen doen. Je kan zeggen, nou, laat eerst de verantwoordelijkheid nou eens bij de mensen in de streek eh, worden genomen. Ga met elkaar om tafel zitten en ga nadenken... hoe komt het nou dat het toch jaar in jaar uit in ons gebied eigenlijk niet in orde is... en wat gaan we daaraan doen? Dus dan ga je nadenken, oh, deze stoffen gebruiken of zitten in het water... en je loopt die routes netjes af. Telers, ik denk ook bedrijfsleden. De chemische industrie mag daar ook wel zijn verantwoordelijkheid nemen de waterschappen, en dat zou dus... Nou, als dat lukt, want we zien in sommige regionale projecten... dat je dan heel veel winst kan boeken, dat is eigenlijk benadering één. Daar zou je direct mee ja. kunnen beginnen, niet wachten. En zo'n zo samenwerkingsverband of zo'n taskforce, of hoe zou je het noemen... dat bestaat nu nog niet? Nou, dat bestaat in sommige regio's, maar eh, lang niet overal. Nou, dat is benadering één. Als ja. dat niet lukt, dan moet je toch zeggen... ja, dan moeten we in die gebieden wat strenger gaan zijn... en dan mogen ze in, het res, in de rest van het land alle stoffen gebruiken, maar dan gaan we toch in die gebieden maar zeggen... even een tijdje niet, dat bepaalde middelen, die, moeten daar, ja, die mag je daar niet gebruiken. Ja, en we, dat, dat is dan Den Haag, dat dat moet bepalen. Nou, die zou daar inderdaad een... Uh, ja, die, die, die, die gaat daarover. Strengere normering. Ja. Nou, ja. Want die, die gebieden daar, komen die nou wel of niet door, uh, door het filter van Europa? Want u zegt, ze gebruiken middelen die gebruikt mogen worden. Ja, de, de waterkwaliteit is niet goed. Ja, de middelen zijn toegelaten op de Nederlandse markt. Dat betekent dat ze voldoen in principe aan de natuur- en milieueisen. Ja. Maar op een of andere manier hè, komen ze toch het water in. Ja. Wat kan er heel concreet wat kan er gedaan worden om dat te voorkomen of terug te dringen? Uh, dat voor die gebieden vind ik het he Daar moet je heel specifieke maatregelen nemen. Dus kijken inderdaad wat is de ja. oorzaak is. Of haal ze inderdaad. Dus ja, ik las je nu bijvoorbeeld over spuitmonden. En dat is eigenlijk pleidooi om in het hele land in te voeren. Want een bufferzone van 25 centimeter. dan zit je natuurlijk nog vlak naast het water. En we zien dus dat er ook elders in het land overschrijdingen zijn. Dus wij stellen eigenlijk twee simpele maatregelen voor. voor het hele land. Nou, stop. Uh, stop met dat dicht aan de slootkant spuiten... in plaats van 25 centimeter, maak er anderhalve meter van... dan heb je altijd een soort voorzorgsprincipe. Dat is één. En het tweede is dat je zegt... Ja, het is technisch mogelijk om, de, om de, het overwaaien van middelen... met 90% te verminderen... door een bepaalde dop te gebruiken op je spuitapparatuur. Nou, Dat lijkt me toch prima om in te voeren. 90% vermindering? Ja. Door alleen maar een, een spuitdopje op die, op die systemen te monteren? Ja. Ja, er Hoe, zitten wat, nu dopjes wat, op. Wat, wat, wat, wat kost zo'n dopje? Nou, ik, ik weet niet de prijs van de dopjes, maar op internet procent. kan elke boer zien: zeg maar van uh, oh, ik moet dat dopje hebben. Dit dus kan je gewoon bestellen. Ja. Uh, nu zeggen we: ja, doe 50% reductie. Maar ja, je kan toch ook direct gaan voor 90%? Ja, ja dat vind ik ook. En als dat één keer moet gebeuren, geef die boeren nog, geef ze, doneer ze zo'n zak dopjes en schroef die dingen erop. Want als je daarmee al 90% verbetert, dan zou je ja. toch denken dat moet toch mogelijk ja, zijn? Dat is denk ik het gezonde verstand en het voorzorgsprincipe. Je kan, er morgen, je kan het morgen doen. Ja. En om dat voor elkaar te krijgen, gaan ze nou uh, dit boek dit lezen en dat gewoon doen? Of moeten ze uh, moeten wat harder aan de poorten gerammeld worden daar in het Westland? Nou, als het zo, dit, dit is een terugkerend probleem, dus ja. er moet naar nou wel vaart in komen. Streng, streng moeten we zijn. Een beetje wel, ja. Nou, heel hartelijk bedankt. Uh, Geert de Snoo, hoogleraar Conservation Biology aan Leiden Universiteit. Dank u wel. <tie> het is weer tijd voor een uh, sportieve natuurbijdrage van Mart Smeets. Welkom in het Pieter van der Stadion. We zitten klaar voor de kampioenschapsrace op de 50 meter. En het hoofdnummer is uiteraard de 50 meter vrije slag voor vrouwen... met onze eigen Ranomi Jojo op baan 4. Haar snelste tijd op deze afstand staat op 23 seconden en 37 honderdste. Ik kreeg laatst een vraag daarover van mevrouw Van Zetten uit Tiel. Ze schreef, beste Mart, hoe hard is dat eigenlijk? Nou, even snel rekenen. In een halve minuut 50 meter, dus een heel 100 en dat kan 60. Dat komt, mevrouw van Zetten, op 7,7 kilometer per uur. Zwemmen dus. Dat is fantastisch. Maar in baan 5, naast onze Ranomi, zwemt vandaag Xifias Gladius. En ik vrees dat voor Nederland nu zilver het hoogst haalbare is. Mevrouw Gladius in baan 5 heeft een persoonlijk record dat alle topzwemsters doet verbleken. Zij zwemt zo'n 15 tot 20 keer harder. Bijna 130 kilometer per uur is wel eens gemeten. En ze doet dat niet alleen in een binnenbad, maar tot 800 meter diepte in open zee. Sifias gladius is een zwaardvis die gelukkig straks niet mee mag doen bij de Olympische Spelen. Want dan zou de finale van de 50 meter binnen 2 seconden zijn afgelopen. En een grote plons. Um, Geert zit nog steeds tegenover me. Zelf een openwaterzwemmer trouwens? Nee, ik, uh, nee? Als, als kind wel. Maar daarna is het toch vooral in het zwembad geweest. Nou, het kan hoor. Vanmiddag om drie uur in heel Nederland. Haal de, de badpakken alvast maar uit de kast. In heel Nederland uh, kunt u meegaan doen met de Big Jump. Om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit in Nederland. Op uh, thebigjump.nl alle informatie in alle plekken waar u zich kunt aanmeldingen. Goed, uh, tot slot nog nieuws over Janine. Janine is herstellende van een uh, ernstig ongeluk. Uh, het is al bekend dat de operatie aan haar rug succesvol is verlopen. Misschien gaat Janine ooit nog wel eens haar röntgenfoto's twitteren... want die zien er werkelijk indrukwekkend uit met allemaal en krammen tussen haar wervels. De krammen zijn nu verwijderd. Zij is officieel ontslagen uit het ziekenhuis. En is weer terug in Nederland. Zij was sterk genoeg om de terugreis te aanvaarden. En zij is weer terug. Nou, zij groet u en laat van zich horen. Hou vooral ook haar, uh, haar Twitter uh, en haar tweets in de gaten. Zoek u gewoon even op Janine Abbring. Want soms... Uh, Geef zij een signaaltje. Um, nou is Janine voorlopig nog niet terug bij vroege vogels. Uh, eerst maar stevig revalideren. En omdat de vara mij ook mijn vakantie niet wil onthouden... hebben we een verrassing voor u in petto. De komende maanden uh, zullen verschillende uitzendingen verzorgd worden... door vroegere vogels. Trouwe oud uit de rijke vogelgeschiedenis... gaan terugkeren op het oude nest. En wie hier volgende week in het kapitool zit, dat verklappen we nog niet. Maar het zou zomaar eens Inge Dieban kunnen zijn... of Frank van Pamelen, van Andrea van Pol, of Karen van de Booghaart... of wat dacht u van... Ivo, kijk, dat wordt nog eens weer een hele leuke zomer. Ik wens u een prachtige zondag, vanmiddag om drie uur lekker zwemmen en tot heel snel. Dag. Kunnen we weer? Ja, daar gaan we. Hallo Tom.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 Vandaag in het Filosofisch Quintet. Is Europa een bedreiging voor onze verzorgingsstaat. Pikken Oost-Europeanen ons werk in... en moeten wij bezuinigen om de Zuid-Europeanen te redden? Het derde van een serie gesprekken over het wezen van de verzorgingsstaat. Het Filosofisch Quintet, vandaag 10 over 12... bij Human op Nederland 1. Met Tom van der Kamp. Hé hey Tom, met Paulien. De presentatie ging super. We hebben de orde binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed.